De EU eist dat president Erdogan die antiterreurwet ongedaan maakt. Anders komt er niets van de afspraak over de opheffing van de visumplicht voor Turkse toeristen. Erdogan weigert te buigen voor die eis. Drie hooggeplaatste medewerkers van de politie van New York worden verdacht van corruptie. Onder hen zou ook de plaatsvervangende commandant van het korps zijn. De drie zouden sieraden, dure maaltijden en vluchten van zakenmannen hebben geaccepteerd. In ruil daarvoor hielpen ze onder meer met wapenvergunningen. In groep B van het EK voetbal is Wales groepswinnaar geworden. Wales won met 3-0 van Rusland en kwam daardoor op zes punten in de groep. Engeland werd tweede na een 0-0 gelijkspel tegen Slowakije. Rusland is door de nederlaag laatste geworden en is uitgeschakeld. De Slowaken maken nog een kans op de volgende ronde... als ze bij de beste vier nummers drie eindigen. Het weer, lokaal nog een bui, op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht in het binnenland kans op nieuwe buien. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en ook af en toe zon... Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het: Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 ZANG deiner majestät.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 Ja, dat Mijn naam is Jozef ik ben vierendertig jaar.